Nogmaals goedenavond. Laten we eens een rondje langs de velden maken. Beginnen in Limburg. Roda AZ, Frank Wieluert. 18 minuten onderweg. 0-0 nog altijd. Roda beheerst de wedstrijd. Krijgt ook een hele goede kans een paar minuten geleden. Een uitbraak zoals je die van Roda kunt verwachten. Goeie paas, steekpaas. Oh, er wordt gescoord bij Henk. Gaan we eerst daar even kijken. Ja, geweldige blunder van de doelman van Excelsior Joda Pellet. Het was een schot van Loms. En tot zijn eigen stomme verbazing gaat die bal er gewoon in. Uh, Pellis, die grijpt volkomen mis. Ik denk dat die bal gewoon tussen zijn benen doorging. Of tussen zijn lijf en de doelpaal. Ik wil nog even kijken naar de herhaling van ik heb hier Een heel mooi schermpje voor mij. Maar Looms is daar volledig verrast. Jongen, jongen, wat is dit een geweldige, geweldige keepersfout. Nou, het is geen wedstrijd geweest. En ik denk dat het ook geen wedstrijd meer wordt. Heracles leidt met 3-0. Ik neem aan dat jij wou zeggen dat het 0-0 was nog, Frank Wieluid. Dat euh, wou ik inderdaad zeggen. Maar wel een hele grote kans gezien voor Rodi Een hele goede paas van Jansen op Jonker. Die twee gingen vervolgens gezellig samen op avontuur tegen vier zetters. En dat euh, deden ze prima met een goed schot van Jansen. Gered door Esteban. De mogelijkheid voor Roda om er niet op 1-0 te komen. Maar dat lukte dus niet. Manchester United naar de halve finale. racht nog niet mee laatste seconde van de wedstrijd en zometeen het gejuich van zo'n 74.693 toeschouwers in het theater van De Dromen. Want het lijkt toch niet meer fout te kunnen. De wedstrijd heeft wel lang stilgelegen. Zal wel een minuutje of vijf tijd gaan bijkomen op zijn minst. Want Jorou bij een verdedigende actie bij Arsenal achterin geblesseerd geraakt. En inmiddels ook uit het veld. En de late wedstrijd straks is nog Vitesse Herenveen We'll Take nothing less Than the supreme best Do not obey You must be the same, But you can pass the Bertus Mayfield met Move on. We gaan naar de topper van vanavond. Ik kan er ook niks aan doen, Frank Vigluijt. Rode AZ. Ja, op papier klopt het. En uh, zo is het nou eenmaal. 23 minuten onderweg. 0-0 is het nog altijd. En hey, Roda is een leuk ploegje hoor. Als ze eenmaal draait, is het echt een lekker ploegje om naar te kijken. Nu weer balbezit bij vormer. Uh, en af en toe zie je die momenten, die flitsjes die bekend zijn van Rodi SC. Dat je denkt, oeh, wat is dat toch fijn. Als je de bal met z'n allen één keer kan raken en ineens vrij voor de doelman staat. Dat is dus één keer gelukt. Echt serieus één keer gelukt. En. Uh, dat leverde een redding op van Esteban. Bal nu weer ingeleverd. En dan zie je tempo gelijk zakken als AZ aan de bal is. Want dat moet zoeken naar de vrije man. En die is onvindbaar. Ja, vlakbij staat er altijd wel eentje vrij op 2, 3 meters. Dat zie je nu ook tussen Marcellus, Holmen. Holmen moet weer terug naar Marcellus. Die weer helemaal terug naar Sander. Dan maar wild naar voren trappen. Denkt De Vin richting een IJslander. Sik in de punt van de aanval weer bij AZ vanavond. Onzichtbaar nog tot nu toe krijgt hij ook een vrije trap tegen. Omdat hij in het luchtduel de overtreding maakt. Wielaart maakt een klein beetje haast om die vrije trap te nemen. Maar gaat eerst goed kijken. Ziet Esteban ver voor zijn doel staan. Oh, hij nickt niet eens zo. Heel onnaardig. Die bal is heel lang onderweg die zeilt zelfs een beetje. Esteban die denkt, nou, die gaat vanzelf wel, wel over. Maar ik moet hem toch nog een heel klein tikje geven. Want die bal die daalt precies op het goede moment. Heel link balletje van die centrale verdediger van Rodi J.C. Levert zomaar een corner op nog voor uh, Roda. En daar was Esteban toch bijna gezien. Door uh, die listige bal van die ervaren centrale verdediger van Rodi J.C. Die corner dan, die nu moet komen. Via Hadouier. Bal richting de penalty stip. Ingekopt. Natuurlijk uh, weer, zou ik bijna willen zeggen, door Wilaard. Uh, en ook weer gepakt door Esteban. Esteban houdt zijn ploeg tot nu toe in de race. 0-0 in Kerkra. Over in de race houden gesproken. De keeper van Excelsior Pellets, dat uh, uh, is een leuke Henk Kok. Nu een blunder en vorige week die strafschop in de laatste seconde. Ja, ja. Als je voor het ongeluk geboren bent. Ja? is die man voor het ongeluk geboren. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar je zou bijna medelijden krijgen met het Excelsior. Er staat 3-0 in het voordeel van Heracles. En ik verbaas me er ook over dat die Looms, dat is de linker verdediger bij Heracles. Het heeft eigenlijk niet zoveel zin om met deze stand van 3-0 de, de bal te volgen. Maar Looms is dan de linker verdediger. Die gaat er haaldelijk mee naar voren. Ik kon, er wordt hem geen strobreed in de weg gelegd. Nou, ik heb zeker tien voorzetten van deze Looms gezien aan de link, vanaf de linkerkant van het veld. Zo ter hoogte van de cornervlaag. Nou, die komen niet allemaal evenzeer aan. En op een gegeven moment was er weer zo'n situatie. Looms ging weer naar voren. Een goede voorzet op Overtoom. Die stond ook helemaal vrij op de penalty stip. Maar hij schoof de bal naast. En toen keek ik even naar Alex Pastoor, de trainer van Excelsior. Nou, die liep gewoon rood aan van woede. Rood aan liep je van woede. Maar ik dacht ook tijdig, Pastoor, wat wil je nou nog? Die wedstrijd is eigenlijk al gespeeld. Op het moment dat Bovenbergen werd uitgekomen... Stuur naar 20, 23 minuten. En nu is het gewoon een zeer eenzijdige wedstrijd. Wedstrijd mag ik eigenlijk niet in de mond nemen. Het is gewoon het A-elftal tegen het B-elftal. Weer een voorzetje vanaf de rechterkant. Is er nu nog Everton die gaat scoren? Nee. Maar Kwanza kan die bal weer oppakken. En nog even kijken wat Fredierus kan met zijn linkerbeen. Die bal die smoort nog eens een keertje. Fredierus krijgt hem nog eens een keertje mee. En dan wordt hij weggewerkt door de Gudde. Nee, het is een armzalige partij, ook van Heracles, wat leidt met de 3-0. En dat ze nog maar één wedstrijd hier thuis hebben van Ajax... dat zegt niks over het niveau van deze wedstrijd. Van dat is gewoon armzalig. Ik dacht dat jij net zei dat het bijna afgelopen was bij Manchester, Arsenal en Acht minuten blessuretijd, Ronald. Ja, Hoeveel? dan duurt het allemaal nog wel even. We zitten inmiddels in minuut 98 van deze wedstrijd. En Hernandez Chicharita, zoals u, zoals u wilt, kreeg zojuist nog een 1-op-1 kans... Maar een goede redding van Almunia op doel bij Arsenal. Dat wel met 2-0 achter staat. En de gemoederen zijn allemaal wat opgehitst de afgelopen minuten. Vooral door Paul Scholes, de invaller bij United. Een paar vliegende tackles van hem gezien. Onder meer op de benen van Shamak. Later kreeg hij het aan de stop met Nasri. En daar had de scheidsrechter, wat mij betreft, best eens een keer rood kunnen trekken. Die verzuimde dat. En dus is het nog altijd 11 tegen 10. Waarom 10? Omdat ze bij Arsenal al drie keer hadden gewisseld. Toen Jourou er zwaar zo op het oog vanaf ging. tegen een voet van zijn ploeggenoot Sanjay in het gezicht bij een verdedigende actie. Dat is allemaal niet zo prettig natuurlijk. De laatste tellen op Old Trafford. 2-0 voor United. Dat naar de halve finale van de f gaat. Keep drinking coffee, stare me down across the table while. I Sarah Marais met King of Anything. Heracles tegen Excelsior. Henk Kok, wordt het nog ja. eerder voor ja. de Rotterdam? <laughs> Je houdt het niet voor mogelijk. Het is 3-1 geworden en een doel. Oh. We komen nou van Fernandes. En het was een fout van Kwanza. Van Kwanza die verloor op het middenveld. verloor de, de bal aan Koolwijk. Nou, er stonden weinig verdedigers van Herakles maar achterin. Een goed paasje van, van Koolwijk op Fernandes. En Fernandes is snel. Die loopt iedereen eruit. 100 meter denk ik in 10-6 of 10-7. Maar uh, in elk geval hij is buitengewoon snel. En een heel simpel scoorde Fernandes dus 3-1. Het zal uiteindelijk er niks aan veranderen. Want ik weet zeker dat de drie punten gewoon in Almelo blijven voor Herakles. Ook bij deze stand van 3-1. Kort tijd dat de doelpunten vallen in Limburg van Gwilaert. Ja, inderdaad. En dat ze voor AZ vallen is niet zo heel erg waarschijnlijk. Want de eerste serieuze kans moet daar nog komen. Tik een half uur voetbal, het is dus nog 0-0. En Roda doet het bij Vlage wel aardig. Maar en krijgt ook wel kansen. Maar die formalen bij de Esteban op doel bij AZ... Die uh, ligt steeds in de weg. En uh, dat zullen ze in Alkmaar maar niet zo erg vinden. Maar in Kerkrade vinden ze dat bijzonder vervelend tot nu toe. Daar komt uh, dan AZ toch weer even vier Probeert een steekpaasje op Sikdorsson. Komt niet aan. AZ blijft wel in balbezit. Dacht ik tenminste heel even. De Loorje neemt dan over voor uh, Roda. Jansen ingespeeld. Vindt de vrije man bij Podor. Gelijk doortikken naar Jonker. En dat is waar uh, Roda zo goed in is. Maar Jonker met zijn kont naar de goal. Moet dus even achteruit richting Hemten. En dan staat iedereen bij AZ alweer bijna in positie. Hemte haalt ook gelijk het tempo weg van Veldhoven probeert even te helpen met, leg maar breed op vormer. Uiteindelijk via een omweggetje komt hij wel breed bij de loge terecht. Probeert een steekballetje op Jansen. Dat lukt niet en dan kan AZ eruit komen. Koetmanson. Siktorsson. En is Ellen meegekomen en is Roda met behoorlijk weinig mensen achterin. Siktorsson, slalom, slalom, Siktorson, Oeh, metertje naast zich. Nou, dan was dit dan toch de eerste serieuze kans... Voor AZ. Een hele goede opening gevonden door Gudlinson bij Siktorson Die vervolgens aan de wandel gaat. Die heeft een soort slalom in huis met de bal aan de voet. Daar moet je toch wel bewondering voor hebben. Maar Siktorson tien doelpunten op zijn naam. Scoorde pas één keer buiten Alkmaar. En had daar eigenlijk nu zijn tweede aan toe moeten vochten, de, voegen deze jonge puntspeler van uh, AZ. Nu mag uh, Rodaat weer gaan proberen, vanuit uh, achteruit rustig opbouwen, maar is via Wilard. Maar rustig, dat is maar schijn. Voor je het weet ligt die bal ineens over de verdediging heen en sprint ineens iedereen richting Esteban. Nu even de voorzichtige weg gekozen via Boudoir. Middenveld oversteken, vrije man zoeken aan de buitenkant is dat hemte, uh, hemte met uh, de voorzet weggewerkt door Moisander. Zo in de voeten van Vormer, Vormer dan weer terugleggen naar Jansen. En dan weer opnieuw proberen op te bouwen via de loge. Helemaal de andere kant gezocht bij de fout. Daar ligt die ruimte. Goed gedaan. Krijgt hij ook een applausje voor de loge. Lang weg geweest. En nu de voorzet gaat over. Volgens mij is dat Jonker heen. En gaat de bal over de achterlijn. En weer een mogelijkheid geweest. Wordt in ieder geval lekker gevoetbald. Het is nog 0-0 na ruim een half uur voetballen bij Roda AZ. We'll Patrol met Chasing Cars. Roda AZ met Van Wielaard. Chasing goals na 38 minuten, want er moet dus een doelpuntje vallen. En tot nu toe valt hij maar niet. Roda balbezit even achterin rondspelen tussen K en Wielaert. En dan maar weer eens de middenvelders gaan zoeken. Former heeft twee mannen zijn nek, dus kiest hij voor de veilige weg terug richting Vilaert. Breed naar K. K wil graag diep leggen, maar er is niemand voor hem. Dus moet hij breed richting Hemten. En uh, loopt dan zelf maar door om dan in ieder geval daar iemand links voor uh, te hebben. Maar krijgt de bal niet onder controle. Marcelles legt uh, de bal terug op Esteban. Die schiet de bal weer naar voren. En dan kan Roda weer van vooraf aan beginnen. Vanaf de eigen helft met uh, Wielaert. Vorm erin spelen. Die komt Wielaert eventjes uh, helpen door een klein beetje terug te zakken richting zijn verdediging. Even temporiseren bij uh, Roda J.C. Maar dat is maar schijnen, heb ik net ook al gezegd. Want die enorme versnelling, die kan zomaar uit het niks komen. Wielaert weer terug in balbezit en nu Boudor. Boudor met de ruimte, die kan zo het hele middenveld oversteken. Roda staat, uh, sta, wordt gewoon gewacht en dan de mogelijkheid voor vervormen. Die staat buiten spel, die loopt nog steeds door. Heeft hij het al gehoord? Ja, ik denk wel dat hij het gehoord heeft. En dan doorlopen zou een gele kaart moeten zijn. Want er was allang gevlacht en gefloten. Voor maar uh, gaat nu net doen of hij het niet gehoord heeft. Benieuwd wat heeft doet. Ik denk dat hij de kaarten gewoon op zak houdt. Want nu doet hij alles af met een standje. En niet met gele kaarten. Ja, één gele kaart. Die was terecht voor Klavant. Ten opzichte uh, was, een, uh, was een overtreding. wat zit van Hadou hier. Die. Uh, Klavan aan het passeren was. Klavan pakte toen zijn tegenstander vast en kreeg daarvoor de gele kaart. En dat is het enige moment waarop Weger heeft serieus heeft moeten ingrijpen. Hier krijgt de man die de bal in de goal trapte gewoon een standje ingooi voor AZ. Aan de rechterkant bij Elm. Elm moet achteruit, want voorin staan te veel gele hemdjes. Dus richting Marcellus dan maar wild achteruit. Zelfs richting Moisande, die lost dat nog heel aardig op. Richting 4 geven en die vindt dan de ruimte aan de linkerkant. Voor AZ met Elm weer daar. En weer terug naar Moisander. Het middenveld overgestoken. Ook hij als inschuivende middenvelder moet dan nu gaan opletten. Want hij levert de bal in. En dan kan Roda er snel uitkomen. Gelijk 3-4-5 man mee. Op de rechterkant ligt de ruimte bij de foul. Als die op tijd is. En de bal wordt binnengehouden. Wordt voorgegeven. En dan de kans. Nee, Esteban weer. Daar is hij weer. De doelman van AZ. Als de nood aan de man is. Heeft AZ nog Esteban. En daardoor staat het nog steeds 0-0 in Limburg. Excelsior scoorde tegen na die drie van Heracles Henkok. Ja, het zou aardig zijn geweest als Excelsior bijvoorbeeld nog terug was gekomen door 3 tegen 2. Althans, dat is leuk voor de neutrale toeschouwer. Dan wordt het misschien nog een klein beetje een wedstrijd. En dat is nu absoluut niet het geval. vrije schop wordt even genomen door Excelsior. Maar de bal is een hele gemakkelijke prooi voor Remco Pasveer. Wel is Excelsior nog even dicht bij 3-2 geweest. Een kopbal van Gudde, maar de bal schampte te veel langs zijn hoofd heen. En die bal die ging gewoon naast. Maar ja, het mocht niet zo zijn. En over een minuut of zeven komt er een einde aan de leidensweg van Excelsior. van dat is naar het wegzenden van bovenweg naar zo'n 20 minuten spelen toch wel geworden. Ik heb nog wel een prachtig afstandsschot gezien van Fajinovic. Die kwam vol tegen de paal aan. Even de aanval van Herakles maar even meenemen. Overtoomt, speelt de bal terug naar Fajinovic. Looms is daar natuurlijk vrij. Nu gaat de bal weer terug naar Fajinovic. En wordt hij teruggespeeld naar Plet. En Plet die speelt hem dan naar die andere flankverdediger. Breukers, maar vanaf die rechterkant zijn heel weinig voorzetten gekomen. Maar vanaf de linkerkant heel veel. Dan is het Kwanza. Prachtig doelpunt gescoord. Het was de derde. En nu schiet hij weer. En er de vierde vuisten van Pellet, komt die bal tegen de lat aan. Een heel onverwacht schot. En hier, toch een aardige redding van deze Excelsior-doelman. Mooi moment in de wedstrijd. Even, kon we nog lekker even meepikken. En dan gaat Excelsior, probeert weer een aanval op te zetten. Maar waarschijnlijk zal die bal weer ongetwijfeld. Nou, en dan moet Fernandez. gaat heel hard rennen. Van der Linden, die komt over vanuit het centrum van de verdediging. Maar uh, Van der Linden dwingt Fernandes helemaal naar de cornervlag. En daar kan hij die bal waarschijnlijk niet vrijmaken. Nee, uh, via een Heracles-voet gaat hij over de zijlijn. dan mag Excelsior wel gaan ingooien. In de verdediging trouwens bij Heracles noem ik één wissel. Is een Rekens nu opgenomen in de plaats van Martens. Van Martens kreeg hij in de beginfase van de wedstrijd een gele kaart. En die is voor de volgende wedstrijd in elk geval geschorst. We moeten we moeten nog vijf minuten spelen hier in Almelo. De stand is 3-1 in het voordeel van Herakles. Zo mijn spiegelbeeld me ooit bedriegen? Of blijft dit de werkelijkheid? Verlangen naar verleden tijd voor ons, ze zijn het levende bewijs. Spiegelbeeld, zien wie je wezen wilt. Niet eenzaam en alleen. Ja, dat leidt ergens heen de toekomst. Dat is het levende bewijs. Thank yeah. Ik en Simon wijzer dan je was. We gaan naar Roda AZ van Vila. We zitten de blessuretijd van de eerste helft. Het is nog altijd 0-0. De eerste kansen in de wedstrijd waren voor Roda. Die gingen er allemaal niet in. Dat is logisch bij 0-0-1 kans gezien voor uh, AZ Siktorson, Ook die bal ging er dus niet in. Corner zojuist ging helemaal voorbij aan alles. En iedereen genomen door Hoekmotson. En Die had nog wel zo lekker de tijd genomen om die bal neer te leggen. Uiteindelijk leidde ook dat uh, nergens toe. Roda bij Vlagen wel aardig voetballend zoals ze dat uh, kunnen. Dat gaat dan even in een flits. Maar die flitsen zijn voorlopig eventjes voorbij. De heren gaan aan de T. We gaan rusten in Kerkrade met een 0-0 tussenstand. Gebeurt er nog wat bij heenkoff. Is het over en out? Nou, het, het zijn allemaal uh, randverschijnselen. Maar uh, Peter Bos die heeft het nog uh, voor elkaar gekregen als de trainer van Herakles... om weggestuurd te worden door uh, de de Blom. Er was ik niet eens met een gele kaart die werd uitgedeeld. En Van Jinovit. Ze werd ook even geappelleerd trouwens door uh, Koolwijk, die er min of meer. Uh, Blom erop attendeerde naar nou, die Vienuids moedig kaart hebben. Blom deed dat ook, ik had ook mijn twijfels eerder gezegd. Maar Borsten ook wel een beetje chagrijnig zijn geweest... omtrent het vertoonde spel van Herakles. Vorige week won Herakles met 4-1 van Groningen. En toen was hij ook niet de allervrolijkste trainer na afloop. Want je zou toch in de wolken zijn als je met 4-1 in de Euroborg wint van Groningen. Maar dat was Borsten vorige week absoluut niet. Uh, laat ik nog even kijken naar een tegenstoot van Herakles... Het is uh, 6 tegen 2. Ongeveer Douglas krijgt een kans. Douglas moet schieten hij schiet. En de bal die wordt binnengelopen door Plet. Want het schot van Douglas kan onvoldoende worden gekeerd door Pellets. De doelman van Excelsior die tikt de bal voor de voeten van Plet, een van de inbouwers, En zo is er toch nog 4-1 geworden voor Heracles hier in Almelo. Dezelfde cijfers als vorige week. 6-1 tegen Vitesse, 4-1 tegen Groningen. En nu vanavond 4-1 tegen Excelsior. Het zijn wel doelpunten die Heracles de laatste tijd scoort. En het is de vijfde nederlaag op rij voor Excelsior. Als ik even in de statistieken duik... En heerlijk les. Nog maar één wedstrijd thuis verloren. Dat is van, uh, van, uh, van Ajax geweest. 28 punten thuis en zes in uitwedstrijden. Dat zegt heel veel. We gaan kijken bij het handballen uh, in Rotterdam. Speelde Nederland tegen Griekenland. Bij Rus was het 15-15. Hoeveel is het geworden, Richard van der Malen? 30-30. Er zijn <laughs> dus uh, aan beide kanten 15 doelpunten bijgekomen. Ja, heel uh, toevallig. En uh, met die eindstand kunnen we de conclusie trekken dat het Nederlands handbalteam... de mannenploeg is uitgeschakeld voor het EK in Servië volgend jaar. We hebben een rommelige tweede helft gezien. Nederland bijna de hele 30 minuten van de tweede helft op achterstand. 23-28 stond het na een minuut of 20 met twee tijdstraffen voor Griekse spelers. Nederland stond toen met zes spelers en Griekenland met vier spelers. En toch wist Griekenland dat gat van vijf doelpunten te slaan... Dat was wel opmerkelijk. Vervolgens komt Nederland terug met name door een goed spel van cirkelspeler Toon Leenders die er uiteindelijk zeven maakte. Toen bracht Harry Weerman de bondscoach Jeffrey Boomhouwer in. Die jarenlang voor Meer speelde. Een speler die al specialiteit heeft het lopen van de breakout. Dat ging een aantal keren heel goed. Nederland kwam terug tot 30-30. Met name die laatste goal was fantastisch van Nederland. Van Nicky Verjans met een soort pirouette achterlangs. Zeer spectaculair. Het publiek in Rotterdam ging eindelijk op de banken staan. En toen kreeg Nicky Verjans in de allerlaatste seconde een kans voor open doel. En van een meter of 15 schoot hij de bal op de bovenkant van de lat. Daar had Nederland eigenlijk gewoon dus de wedstrijd moeten winnen, maar dat gebeurde niet. En dus is Oranje uitgeschakeld, zoals eigenlijk altijd op grote uh, op, op, op, tijdens kwalificatietoernooien. Nederland is er nog nooit ingeslaagd met de mannenploeg om zich te plaatsen voor een eindtoernooi. En dat zal dus ook dit jaar niet gebeuren. you Dat de lange. I'm not so tough. Herakles tegen Excelsior is afgelopen. Het is daar 4-1 gebleven. Uh, Excelsior speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man... omdat Bovenberg al na een minuut of 20 uh, rood kreeg. Roda AZ, daar is het rust. De ruststand 0-0. En de late wedstrijd straks is Vitesse Heerenveen. En u hoorde ook nog dat Manchester United zich plaatsen voor de halve finales van de strijd om de FA Cup in Engeland. Arsenal werd met 2-0 verslagen. Dan straks hoorde u al hoe het uh, goed ging met de Nederlanders... bij de WK-afstanden in Insel. Uh, eenmaal goud, Bob de Jong en tweemaal zilver. Bob de Vries en uh, Irene Wust. Uh, de vijf kilometer met de ja, daar ging het voor Nederland uh, wat minder. Martina Sablikova pakte het goud daar. Geen medaille voor Nederland. De beste voor ons was Diane Valkenburg. Vijfde in een goede tijd, vlak boven haar persoonlijk record.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 Bob de Jong was als winnaar van de 10 kilometer... de enige schaatser onder de 13 minuten, 12.48. Tenminste, op de officiële uitslag. Want Arjen van der Kieft reed ook onder de 13 minuten... maar die reed zonder transponder. Dat is zo'n apparaatje waarmee ze kunnen zien waar je bent... en wanneer je over de finish gaat. En dus werd van der Kieft zonder transponder gedisqualificeerd. Erik van Dijk praat met hem. Mensen skanderen 1, 2, 3. Uh, maar zo is het niet, hè? Ja, qua tijden wel. Ik gerede je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 I'm Tracks of My Tears van Smokey Robinson en The Miracles. De late wedstrijd, Vitesse, Heerenveen, Heerenveen. De laatste drie verloren en op de weg omlaag. Vitesse, ja, toch op de weg omhoog. En het moet ook wel als ze over twee jaar kampioen willen worden, Ronald van der Geer. En dit jaar mag eens wegblijven bij de na-competitieplaats. En als Vitesse vanavond wint, Ronald, ja, dan zet het daar toch wel eens een dikke stap naartoe eigenlijk. Ja, en Heerenveen... Inderdaad, zoals je zei, eh, niet in het beste doen. Drie wedstrijden verloren, maar toch twee tevreden trainers op de bank. Ron Jans met name over het vertonen spel tegen Feyenoord. Alleen, ja, Schoen, ja alleen moet moet wel afmaken. Ja, hij ja, moet wel, wel scoren. Dus een 1-0 uh, nederlaag uiteindelijk. Ja, Vitesse speelde niet zo heel erg goed, maar won wel met 2-0. En dat geeft dan weer tevredenheid bij Albert Ferrer. En dus, als je twee tevreden trainers hebt, heb je ook twee ongewijzigde ploegen ten opzichte van vorige week. Dus geen bijzonderheden in het elftal van Veen en ook niet in uh, het elftal van Vitesse. Of het moet zijn dat de Japaner Yashuda natuurlijk speelt achterin. Hij speelt als rechtsachter. Vitesse speelt vanwege de gebeurtenissen in Japan met rouwbanden. Ten aangedachten is aan de slachtoffers van die natuurramp gisteren. En nog altijd natuurlijk in Japan. Nog niks noemenswaardig gebeurt in het duel tot nu toe. Buttner is er linksachter. Hij is dus blijven staan. Speelt naar Aisati, Die gaat eens dus aan de wandel. Komt uiteindelijk rond de middellijn twee, drie mensen tegen. Waaronder Vairin speelt er maar weer eens af. En dan gaat Vitesse proberen te bouwen. Via Yasuda aan de rechterkant. Balletje naar voren. Wie kan hem aannemen? Nou, in elk geval niet Prupper. Die staat daar even aan de rechterkant geparkeerd. Lopez naar een matietje. zo is er wel balbezit voor Vitesse. Zonder dat het nou heel erg opschiet, Want Herenveen staat eigenlijk wel goed. En de organisatie daar is eigenlijk niks op aan te merken. En dus zal het met een wat hoger baltempo wat meer beweging moeten. Maar Prupper slaagt daar niet in. Probeert met een individuele actie te verrassen aan de uh, rechterkant bij Heerenveen's linkerkant dus. Nog het over de zijlijn ook via de speler van Vitesse en dus de ingooi. Jonger pin gooit hem. Op het hoofd van Yasuda Rajkovic. Aissati en zo heeft uh, Vitesse het balbezit weer te pakken. Aissati, wiens naam dus uh, genoemd wordt de laatste dagen. Met name in verband met de club waar hij eigenlijk nog altijd eigendom van is, Ajax. Hij zal daar aan het einde van het seizoen weer terug naartoe moeten. Maar Frank de Boer heeft al gezegd dat hij met open armen zal ontvangen. Omdat uh, Aissati wat kan toevoegen aan het uh, huidige Ajax. Nog wat uh, aftasten dus, wat uh, heen en weer uh, gaat het spel. Zonder dat het nou echt iets oplevert. Het is 0-0 in de Gelderland. Dan gaan we de rode AZ, Frank Wieluit tweede helft, één minuutje gespeeld. Ook hier nog 0-0. Geen wissels in de pauze en Roda doet vermoede poging om de wedstrijd weer een beetje onder controle te krijgen. Want dat had het, een half uurtje in de eerste helft. En daarna knokte AZ zich weer terug in de wedstrijd. En nu balbezit bij uh, Hadouir voor Roda terug naar de vouw, De vouw, aanname niet zo best, dus moet hij nog verder terug. Richting Wielaert die nog op de eigen helft staat. De rest staat bijna allemaal op de helft van AZ. Daar komt er zo'n diepe bal goed weggelopen uit de buitenspelpositie daar van Jonker, Maar die moet de bal over de achterlijn laten lopen. Onder dreiging van Viergever die daar nog even voor langskruist. En dus is het gewoon een doeltrap voor AZ. Maar weer zo'n diepe bal van Wielaert die daar voortdurend op loert om die bal over de verdediging van AZ heen te gooien. En dat lukt ook wel een aantal keren. Eén keer was het zelfs heel dreigend, maar kreeg Jonker de bal niet onder controle. Dat was wel jammer voor Rodiëse. Anders hadden ze nog een kansje extra gehad voor de pauze om stiekem toch nog een goaltje te maken. De uittrap van Esteban, opgevangen op het middenveld bij Az, door Wernblom krijgt de bal niet onder controle, levert in. Vormer dan aan de zijlijn moet de bal binnenhouden. Dat lukt ook wel en dan kan Rode eruit komen met de ruimte bij Jonker. Goed gevonden ook. Jansen ook met de ruimte. Maar dan een moeilijke aanname. De fout krijgt de bal niet onder controle. Holmen neemt over voor AZ. En dan kan de ploeg uit Alkmaar weer gaan rondspelen. Openingsfase vooral op het middenveld. 0-0. Nog altijd in Limburg. Cry, cry, cry van Nicole Atkins. Rond deze tijd, vorige week, had de heer De Veen al een uh, drie levensgrote kansen gehad. Hoe is het nu, Ronald? Eentje voor uh, Mika Vaarinen, maar wel een levensgroot. Het is dus na 8 minuten nog altijd 0-0. Uh, het was opvallend eigenlijk hoe die sta, uh, kans tot stand kwam. Terwijl nu Van Ginkel aan de rechterkant van het schasselgebied uh, niet buiten het spel wordt weggestuurd. Rond de achterlijn heeft hij de bal te pakken. Hij legt hem terug. En dit is dan gelijk. En daar zijn we dan live getuigen van. De eerste kans. De eerste aanval van uh, Vitesse. Hij staat die schiet de bal uiteindelijk. Die door uh, Van Ginkel laag wordt voorgezet. Over de goal van uh, Stoer Ellegaard. Maar het, we gaan naar Frank. Daar is namelijk gescoord door AZ. Vrije trap genomen door Elm. En dan achter de verdediging. Heel slim. Siktorson achter zijn verdediger gekropen. Gaat uh, richting de grond. Kopt de bal. Kant achter de kansloze. Titon 1-0 voor AZ. Zomaar tegen Rode J.C. Daar waar Roda toch echt dacht. Ook in die tweede helft, dan heb je het allemaal keurig netjes onder controle. Maar je moet wel scherp zijn op het moment dat er een vrije trap gegeven wordt. Siktorson, iedereen dacht bij Rode. Die staat vast buitenspel. Maar uh, is precies op tijd op de goede plek. Niet buitenspel gegeven. Titon kijkt. Onmiddellijk naar de assistent scheidsrechter. Maar ik denk dat de heren scheidsrechters gelijk hebben. En het doelpunt terecht aan Siktorson geven. AZ dus 1-0 voor in Ronald. En ik vertelde dus over die aanval van Herenveen, Terwijl het nog altijd 0-0 is in Arnhem. Na een bijna minuut of tien spelen. Vairine in de as van het veld. combineert met Narsing. Wordt door Narsing eigenlijk vrijgezet voor uh, Iloy Room. De keeper van Vitesse. Maar schiet de bal. En dat is wel een beetje in de geest nog van vorige week. Voor langs de goal. Daar waar een doelpunt wel op zijn plek was geweest. En dus het eerste van Ronald. Uh, Jans in de uit van Herenveen is begonnen. Ziet nu wel, Jans dus, dat zijn ploegbouwbezit heeft. Met Michel Breuer, met het 4, 5 over de middellijn. Paast de bal dan achter Janmaat. Dat is jammer, want Janmaat was inmiddels al wat stapjes voorwaarts gegaan. Om mee te doen aan misschien wel een volgende aanval voor Herenveen. Nu mag Vitesse dus gaan ingooien. Dat gaat Buutner doen. Linksachter richting Matic. Die vandaag achter de spits van Ginkel staat opgesteld. Wat dat betreft is er toch wel weer het een en ander gehusteld. In het elftal van Vitesse. En is Ferrer dus nog altijd op zoek naar de juiste samenstelling. De elf namen zijn overigens wel dezelfde. Breuja heeft inmiddels het balbezit weer voor Heerenveen. Met het kaatsen richting Grindheim. Dan naar Janmaat. aan de rechterkant. Goede beweging van Narsing. Want die zegt Buutner weg. Die gaat richting de achterlijn Narsing aan. De rechterkant. Nu richting het grasroepgebied speelt de bal dan tegen de hand aan van uh, Riverola. Maar uh, Van Siegem ziet daar geen hensbal in. En dus is Herenveen het balbezit kwijt. Kan Vitesse uh, wegwerken. Maar neemt Herenveen eigenlijk weer net zo makkelijk over. Omdat alle spelers van Vitesse nog op eigen helft stonden. En Kruiswijk, Jonga Ping en uh, Vairine kunnen dan even rondspelen. Kruiswijk nu in uh, de middencirkel. Kijkt, zoekt. Het, is, uh, het staat allemaal wat stil. Ja, dan kan zo'n centrale verdediger die bal dus niet kwijt. Overigens klaagt Ron Jans vooraf. Gaat aan de wedstrijd nog een beetje over. Over het veld. En ik snap nu wel waarom, het is hobbelig. Het ligt allemaal wat los. Er is weinig grip van gras op de onderkant, zeg maar. En dus is het lastig voetballen vandaag in de Gelderdon waar het dak ook nog eens dicht is. Wat dus een ja, wat benauwde sfeer geeft. Heerenveen speelt rond, heeft dus de grootste kans gehad... via Vairine. Vitesse deed iets terug via eistaat Maar omdat het allemaal niet inging, staat het nog 0-0 na 11 minuten. Wielrenner Martijn Maaskant is voorlopig uitgeschakeld... in de Franse Wielercours Parijs-Nice. Dan kwam hij hard ten val in een afdaling. Volgens de eerste berichten heeft hij daarbij zeven gebroken ribben... en een klaplong opgelopen. In Excelsior is afgelopen. Het is daar 4-1 geworden. Bij Roda AZ is het in de tweede helft 0-1. En Vitesse Heerenveen, eerste helft nog 0-0. Tot zo, na het NOS Journaal met Honno Duivené de Wit. NOS langs de lijn op 1.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 En is het de nationale gids nalaten. U kunt beide aanvragen via nalaten.nl of bel 0900 2100 200. Lokaal tarief. Mijn klanten gaan voor prijs en kwaliteit. Ik ook. Ik ben ondernemer.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 Dit is Radio 1.